ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse crypto-baas Sam Bankman-Fried moet 25 jaar de cel in. Bankman-Fried was de oprichter van crypto-beurs FTX. Twee jaar geleden bleek dat er bij dat bedrijf miljarden dollars van klanten verdwenen. Kort daarna stortte het bedrijf in en dat had veel impact voor de beleggers. Zo ook voor deze Nederlandse crypto-ondernemer. De gevolgen van deze val waren eigenlijk heel groot. Uh, voor mijn bedrijf hebben we ervoor moeten kiezen om te reorganiseren. Dus ongeveer 70% van mijn team moest eruit en de omzet verdween. Ik ken wel mensen om mij heen die uh, miljoenen verloren zijn door de val van FTX. De cryptomiljardair Sam Bankman-Fried gaat in hoger beroep tegen de celstraf. Ongehoord Nederland krijgt minder boetes op de mat. NPO trekt twee van de drie boetes in... Dat is de uitkomst van de gesprekken tussen de NPO en de Omroep. Ongehoord Nederland kreeg onder meer straf omdat ze niet voldoende zouden samenwerken. Ook kregen ze een boete omdat ze zich niet aan de journalistieke code zouden hebben gehouden. En onjuiste info zouden verspreiden. Die laatste boete blijft staan. En teksten van liedjes zijn de afgelopen 50 jaar simpeler geworden. Zinnen worden vaker herhaald en er worden minder verschillende woorden gebruikt. Dat zeggen Oostenrijkse onderzoekers, die meer dan 350.000 nummers uit allerlei genres hebben geanalyseerd. Even een voorbeeld. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa. En een literatuurwetenschapper legt uit waarom hij denkt dat tekst minder belangrijk wordt. Ritme, performance, stemgeluid, melodie, noem maar op. En ik denk dat vooral het visuele aspect de laatste jaren, de laatste decennia... je zou kunnen zeggen heel breed vanaf MTV belangrijker en belangrijker geworden is. En dat zie je natuurlijk ook in een liedjeswedstrijd... als het Eurovisie Songfestival. De Oostenrijkse onderzoekers zien ook... dat teksten emotioneler en persoonlijker worden. Dan nog het weer. Wat regen in het noorden van Groningen en Zeeland. Verder droog en rond de 12 graden. Morgen krijgen we regen in de ochtend. Maar verder grotendeels droog. En dan wordt het 12 tot 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat nog ruim 100 kilometer file. De files met 10 minuten nog meer vertraging staan op de A4. De richting Amsterdam voor die weer meer 10 minuten op oponthoudt. A5 hoofdorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring. 10 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Akersloot. 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord. Tussen Knoppen Amstel en dan 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. A208 Sassenijn richting Velsen tussen Velsenbroek en IJmuiden, 10 minuten. Op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem voor Haarlem een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort draait door. Een uitvoering van Low Eric's, Wel van een jaar of wat uh, terug met een Paul Hazendonk remix. Hard and Seeker", dat was ook uh, trouwens niet de stem van Tessa Lamers of van Maiker, ...die ook deadline maakt van Low Addicts. Nee, dat was nog een andere dame die ooit uh, daar de vocalen had gedaan. Volgens mij is het uh, Dax Niesten geweest. Dax, nee Dax nou, of ze nou niet steeds, dat weet ik ook niet helemaal precies. Maar goed, dit is Zandwoord, draait door. En we gaan nog even gewoon verder met wat langer werk te draaien. Dat verschaft mij ook wat mogelijkheden om hier en daar even de handen uit de maan te steken. Dit is Leftfield met Afrika Mombasa. Electric never slowing, and the funk don't stop. Electric never and the funk don't stop. Electric never and the funk don't stop. Electric never slowing, and the don't stop. Time to clear the floor and let the school flow. Over Kate Bush. Daarvoor hoorde je left field met Afrika Mabata en Afrika Shocks. Ook weer zo'n fijn lang nummer, Chris Ria met Au Die zijn behoorlijk snel afgelopen. Als je zes minuten met intensief iets bezig bent, dan zijn zes minuten ook weer om. Uh, dit is Chris uh, Ria met Obers. Ik heb het uh, ergens voorbij zien komen. Ergens ter nagedachtenis van iemand die mij heel erg uh, aan het hart uh, had gelegen. Uh, ja, daar is het uh, voor bedoeld. Ik, bedoel, ik uh, omschrijf het lekker cryptisch. Mag iedereen zelf al raaien wat het, uh, wat het dan uh, wel is. Uh, we zijn uh, bijna... Uh, we gaan een beetje op naar, uh, naar de hoofdpunten van het nieuws van half zeven. Uh, straks in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... weer een overzicht van uh, de releases van afgelopen maand. Maar aangevuld zitten daar ook natuurlijk dingen in... die... Uh, ja, een beetje gerelateerd zijn met de gast van vanavond. En dat is een oude bekende. Dat is Jacob D. Edward. Die komt straks uh, een aantal nummers uh, weer spelen. En dat doet hij vanaf 8 uur. Dus dat allemaal straks van, uh, vanaf 7 uur. En Jacob D. Edward vanaf 8 uur. Um, goed, we hebben er dus nog één tot aan de hoofdpunten van het nieuws uh, van half 7. En dat is uh, Ganna. Die, uh, die heeft op een gegeven moment liedjes uh, geschreven. En die liedjes die sloegen op de vrouwen van. Leonard Cohen. Goodbye, en dit is er een van. my old friend. I'll see you down the road. Farewell, my old man. It's time to let. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. ASML is positief over de investering van 2,5 miljard euro van het kabinet en de regio Eindhoven. Dat geld is voor verbetering van het ondernemingsklimaat voor de microchipsector. ASML wil groeien en zei dat Nederland eigenlijk te klein wordt. Nederland verscherpt het reisadvies voor Frankrijk. Het waarschuwingsniveau gaat van groen naar geel. Vanwege de oplopende terreurdreiging worden drukke punten in Frankrijk extra bewaakt. De oproep van bondscoach Ronald Koeman om de EK-selecties groter te maken krijgt gehoor bij de UEFA. De Europese Voetbalbond praat binnenkort met de bondscoaches om de selectie uit te breiden van 23 naar 26 spelers. Het weer vanavond vrijwel overal droog. Vannacht in het Zuidoosten regen bij een graad of 7. just grinned and shook my hand I'm not the one dit right right me. Me. is zfm goes by so slowly slowly time, time. Heeft dat ooit nog eens een keer ergens gebruikt uh, uit een Alba uh, versie. Uh, Summer Night City heet hij hier volgens mij. En dit was, uh, nee, Gimme Gimme Man of the Midnight. Uh, Madonna dus met Hung Up. En daarvoor hoorde je The Wait. En dat was van de band. En dit is niet van de band, maar wel van een andere band. Die toch ook vrij populair was. En zeker dit nummer moet de sportliefhebber wel enigszins in en bekend in de oren klinken. Namelijk de outro, want die werd nooit eens gebruikt bij het BBC Formule 1-programma. Eerst The Chain. Yeah. Wow. We hebben er al reden toe, want we hebben een eigen reportage gemaakt over het uh, gebouw. Want naast het pitgebouw wordt aangebracht. Hans Botman uh, en Albert Gelder en ik, zijn de gek, zijn even op pad geweest om Robert van Overdijk uh, te interviewen. Nou, dat hebben, we, dat hebben we dan ook gedaan. En uh, daar is het een en ander van te vinden op uh, YouTube sowieso. Want daar uh, is het hele uh, interview te vinden wat Hans met uh, Robert van Overdijk heeft uh, gehad. En ik zelf heb hem ook geïnterviewd, maar dat, uh, dat hoor je later in de week op zaterdag bij uh, collega Rob. Hoor je dat uh, terug in het programma uh, uh, Zandvoort op zaterdag. En de aanleiding is natuurlijk de uitro van dit uh, nummer van The Chain van Fleetwood Mac. Want dat is ooit in een Formule 1 programma van de, de Britten namelijk gebruikt. Tot aan het nieuws. Ja, je hoort het goed. Is het uh, 10 minuten voor 7. Maar ja, dat is wel een uh, echte lekkere danceclassic. En dan ook hier de volle versie van Houdini en Mr. Magic Swan. En daarna gaan we de TV FM doen. Oftewel 3 voor 12 noord Holland Vloedgolf vanavond. Want dit is de laatste donderdag van deze maand. Dus blikken we een beetje terug op de afgelopen maand... wat het heeft voortgebracht aan releases. Daar nog deze niet in mee hoor, in ieder geval. The Quick, man, she's having an attack She said rap attack, man, not heart attack not gonna... Oh, you mean she's all right there, huh? Right? Of course, man, you never heard of a Mr. Magic rap attack? Where's this guy from? I heard of a heart attack or a big rap attack What's a rap attack? Come here, man, I see I'm at explaining to you like this See, a rap attack means DJ's jamming in the street MC's rapping to the be. beat The people downstairs say they can't sleep cause the people upstairs are stomping in Like They're starting to riot We'll call for cops who wants some quiet There's no need for them to get excited They're just mad because they're not invited It's all in Mr. Magic's wonder You heard our rap and you caught a contact And by now you're all to be blasted We want you all to know that we got to go But it was big fun while it lasted Hey y'all, but well, we'll be back again to tell all your friends well, Good things don't always come to an end With something innovative to rock it all well From XC yeah. and the rapper Jalil